12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Politici voeren volop campagne voor statenverkiezingen. Grootste oliedavenaderij in Irak doelwit van een aanslag. Een aardverschuiving in Ierse parlement. Het weer bewolking, soms motregen. De komende uren gaat het harder regenen. Vanavond tijdelijk droger, het is vanmiddag 8 tot 10 graden. Morgen bewolking en opnieuw regen. En vanaf maandag een kleinere kans op regen. Ook zon en s'nachts vorst. Het is laatste weekend voor de Provinciale Statenverkiezingen. En die gebruiken de partijen dat weekend om de kiezer op straat te ontmoeten... en de harten van de kiezers te winnen. Peter Blok loopt mee in het kielzog van premier Mark Rutte, VVD-leider. Waar is Rutte vandaag al geweest, Peter? Nou, hij is uh, net begonnen in, uh, in Haarlem op de grote markt. Het uh, was echt uh, uh, keihard aan het regenen, dus uh, echt ideale omstandigheden waren het niet. Maar ja, alle politici gaan vandaag inderdaad, uh, allemaal de boeren op het land in, zoveel mogelijk handen schudden en stemmen winnen natuurlijk voor komende woensdag. En uh, ja, dat geldt dus ook uh, voor Rutte hier op de markt. Wie heeft zich al in? Ah. Oh, heeft die die Rutte? Hey, Rutte. Hé, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is hij hier? Ja, het is natuurlijk niet lekker weer zo, hè? Nee, je ziet echt op, nou, uh... om nou uh, bloemen te verkopen. Maar het gaat nog, nog redelijk eigenlijk, toch? Ja. De kwaliteit van deze bloemen is uitstekend. Uh, Absoluut. De beste. Goedemorgen. Premier, premier en VVD-leider Mark Rutte. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Elke stem uh, is er weer één, hè? Zo is het. Ja, het is spannend, hè? Ja, het is spannend. Het is ontzettend belangrijk dat mensen echt ook 2 maart naar de stembus komen. Ja, waarom zou je? Omdat op 2 maart we gaan kiezen voor de Provinciale Staten. Maar die mensen kennen we niet. Maar ook voor de Eerste Kamer. Uh, in de provincie wordt besloten over ja, hoe hoog zijn de belastingen... hoe zit het met de wegen in de provincie, met de natuur en landelijk in de Tweede Kamer. Ja, daar wordt bepaald of dit kabinet met voldoende vaart door kan gaan... met de schatkist op orde brengen, Nederland veiliger maken. Kortom, onze agenda uitvoeren. Ja, oftewel, u kunt ook vleugellam gemaakt worden... Op 2 maart. Kijk, als er geen meerderheid is voor het kabinet, dan zullen voorstellen verwateren. Veel voorstellen zullen het niet halen. Dan is het risico groot dat de Partij van de Arbeid weer met die bekende sneeuwschuiver naar buiten komt. En al die moeilijke problemen voor zich uit gaat schuiven. Maar nou, zit u in de piepstak? Nee, ik denk dat het goed komt. Uh, maar het is wel van heel groot belang. Het is toch? kantje boord toch? Nou, het is dus van heel groot belang dat mensen ook daadwerkelijk aanstaande woensdag naar de stembus gaan. Ja, Peter. Ja, dat was zo. Uh, ja, wat Peter, de, wat, wat Rutte tegen jou zegt, zegt hij dat ook zo tegen de kiezers, deze pep talk? Ja, dat zal, uh, het zal wel moeten natuurlijk, hè, want hij wil ze over de streep trekken... en hij wil die meerderheid in die Eerste Kamer, want uh, ja, anders wordt het uh, toch heel erg lastig uh, verder regeren. Maar dat is hij natuurlijk uh, hoe dan ook van plan. En hoe reageer ze ja, dan? Ja, nou, positief. Hij heeft natuurlijk een vrolijke uitstraling. Dus hij, hij wordt ja, eigenlijk overal met open armen ontvangen hier op de markt in, in Haarlem. Het is een drukke dag voor hem. Hij trekt met de bus heel Noord-Holland door. Straks gaat hij naar Purmerend. Eind van de middag duikt hij op in Amsterdam. Ja, en dus zoveel mogelijk handen schudden vandaag en zoveel mogelijk kiezers winnen. Ja, en met Rutte op de markt in Haarlem gaat de zon schijnen, hè, denkt de VVD. En ook veel kiezers denken ja, dat ik denk ik misschien wel. Het CDA, hoe zit het daarmee? Uh, regeringspartij, niet iedereen, om het zacht uit te drukken, is gecharmeerd van samenwerking met de PVV. En bij de VVD begint het gemor nu ook een klein beetje, hè, Peter? Ja, inderdaad. Er was iemand, een, een man op, op de lijst... Die, die zei van, ja, met die PVV, dat willen we niet. Dus stem maar niet op de VVD. Ja, en die geluiden hebben we natuurlijk ook bijvoorbeeld gehoord... van Pieter Winsemius. de oude minister namens de VVD. Dus inderdaad, het gemoor begint ook bij de VVD, langzaam maar zeker. Het was heel lang heel stil. Mark Rutte mocht doen wat hij wilde. Maar ja, nu heeft dus Rob de Wijs uit... De Friesland ook een standje gekregen, zegt hij zelf. Maar Mark Rutte zegt dat hij die man niet monddood heeft gemaakt. Mogen de VVD'ers zeggen wat ze willen? Uiteraard. Maar sommige VVD'ers die zeggen van uh, wij vinden iets over de PVV en dan krijgen we boze telefoontjes uit Den Haag. Nou, ik, ik bel niemand boos op, dus dat is iets van mij in ieder geval. Maar u snapt het wel dat sommige mensen binnen de VVD ook zeggen: van moeten we wel met de PVV? Kijk, bij elke coalitie die je hebt, zijn er vragen: moet je nou wel met die partij samenwerken? We hebben nu een coalitie met het CDA en een bijzondere constructie met de PVV, die mijn groep bevalt. De PVV en het CDA komen in afspraken na, we maken tempo. Je ziet ook in het land dat deze samenwerking populair is. Dat mensen een meerderheid van Nederland erachter staat. Ja, en dus uh, wil Rutte niet dat hij voor de voeten wordt gelopen. En hij wil lekker met deze drie partijen voorlopig verder de komende jaren. Peter Blok in Haarlem in het kielzog van premier Rutte. Um, ja, het CDA kijkt er iets anders aan tegen. Die heeft uh, het wat moeilijker met die uh, samenwerking. Gedoogd samenwerking met de PVV. Een voorbeeldje daarvan is misschien een uitspraak van het Kamerlid Spies. Zojuist in het uh, programma Breed. Um, ze zegt dat CDA de Tweede Kamer zal niet akkoord gaan... met de aanleg van een snelweg door het Groene Hart. Op verzoek van de PVV onderzoekt minister Schultz... of een snelweg van Amsterdam naar Rotterdam door het Groene Hart haalbaar is. Wat het CDA betreft blijft het daarbij bij het onderzoek. Kamerlid Spies noemt het onderzoek verspilde moeite. Dan de opstand in de Arabische wereld. Het lijkt erop dat de Libische leider Gaddafi... ook in de hoofdstad Tripoli terrein verliest... De nieuwszender Al Jazeera meldt op basis van ooggetuigen... dat delen van de stad zijn ingenomen door demonstranten... en militairen die zijn overgelopen. Gisteravond zijn er waarschijnlijk weer veel doden gevallen... toen Gaddafi getrouwen het vuur opende op demonstranten. Het eerste team van Artsen zonder Grenzen is intussen het land binnengekomen... en dat viel niet mee, zegt Arjen Heenkamp van Artsen zonder Grenzen. We zijn vanuit het Oosten en uh, Egypte zijn we het land in uh, kunnen komen. Via Tobruk zijn we naar Benghazi getogen... We hebben daar nu een klein team wat sinds gisteren bezig is om te kijken naar de ziekenhuizen en te kijken wat voor hulp we daar kunnen bieden. Maar wat we verwachten is dat in bijvoorbeeld het Benghazi Medical Center dat er nog gewonden zijn die, die hulp nodig hebben. Dus waar we mee bezig zijn is een chirurgisch team voorbereiden om naar Benghazi te vertrekken om daar te gaan helpen. Ook aan de westelijke grens van Libië staan inmiddels teams van artsen zonder grenzen. We hebben teams aan de Tunesische grens. Die kunnen niet naar binnen, die worden niet naar binnen gelaten. Um, wat we zien is inderdaad. Uh, wat iedereen ook ziet op de televisieschermen. Er, er komen allerlei mensen komen Libië uit en die gaan Tunesië in. Maar uh, wat uh, erg indrukwekkend is, is uh, de hulp die geboden wordt door, Thu, door, door de Tunesiërs zelf. En het um, uh, lijkt niet alsof Artsen zonder Grenzen daar, uh, daar, daar, daar noodzakelijk, uh, noodzakelijk bij aanwezig dient te zijn. Dus we houden onze teams nog daar om te kijken of we naar binnen kunnen komen. Maar het werk wat gedaan wordt door de Tunesische regering, dat is bewonderenswaardig. Artsen zonder grenzen wilden ook met een team Tripoli in, omdat daar de meeste gewonden zijn. Maar die poging liep op niets uit. Uh, het is heel erg lastig om uh, um, toestemmingen te krijgen van buiten, om contacten zelfs te krijgen. Op het vliegveld zelf hebben we de hele dag onderhandeld, maar uh, uiteindelijk zijn ze, zijn ze teruggestuurd. Zijn ze zijn het vliegtuig uh, gesommeerd het vliegtuig in te gaan en, uh, en terug te gaan aan, naar, naar, naar Nederland. Directeur operaties Arjen Heerkamp van Artsen zonder Grenzen. In Irak is een aanslag gepleegd op de grootste olieraffinaderij van het land. Daarbij zijn vier medewerkers gedood. Er is ook een grote brand uitgebroken en de productie is stilgelegd. De raffinaderij was een aantal jaren in handen van militanten... die met de opbrengsten hun aanvallen financierden in Irak. Daarna kreeg de overheid weer de controle over de raffinaderij. en Er worden normaal gesproken per dag miljoenen liters benzine... benzeen en kerosine geproduceerd. De raffinaderij ligt bijna 200 kilometer buiten Baghdad... en is goed voor de helft van de olieproductie in Irak. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De eerste prognose van de parlementsverkiezingen in Ierland... wijzen op een klinkende overwinning voor oppositiepartij Fianna Gael. Gisteren ging ongeveer 70 van de Ieren naar de stembus... en het centrale thema was de diepe economische crisis... waarin Ierland verkeert. Correspondent Arjen van der Horst is in Dublin. Het lijkt er dus inderdaad op, Arjen, zoals eigenlijk wel vooraf verwacht, dat Fianna Foyle, de grootste regeringspartij, tientallen jaren lang op dit punt genadeloos wordt afgerekend. Ja, een historische nederlaag uh, zal het worden voor Fianna Foyle. Volgens de exit poll staan ze op uh, 15% van de stemmen. Nou, als je dat vergelijkt met de laatste verkiezingen in 2007, toen ze nog 42% van de stemmen haalden, ja, dan zie je dat Fianna Foyle inderdaad wordt afgestraft. ...voor die uh, uh, economische crisis, de diepe depressie waarin Ierland verkeert. Fine, Fine Gale, de oppositiepartij, is de grootste met uh, 36 volgens de Ex Pol. ...gevolgd door Labour, de sociaaldemocraten, met 20 Wat betekent dat? Uh, Fianna Gale, krijgt hij de meerderheid in het parlement of moet hij samenwerken met Labour zoeken? Ja, dat... Is nog moeilijk te zeggen, want uh, Ierland hanteert een vorm van een districtenstelsel. En we hebben nu een soort landelijke peiling gezien. Dus we weten niet precies hoe die precieze zetelverdeling uh, zal uitwerken. Maar uh, ja, als je afgaat op deze expot, dan lijkt het erop dat Fine Gael ja, net niet die absolute meerderheid haalt in het parlement. Dan komen wij de volgende vraag met wie gaan ze dan regeren, gaan ze het proberen... Met uh, een coalitie te smeden met onafhankelijke kandidaten. Of gaan ze toch in zee uh, met Lever? Nou, aan het einde van de dag uh, zullen we een veel beter beeld hebben. welke kant het uitgaat uh, met de zetelverdeling. Uh, Ierland wordt overeind gehouden met een uh, lening van uh, Europa. Hè, 80 miljard, geloof ik ongeveer. Um, de kiezers willen verandering. Maar ja, die lening blijft. Wat kan de nieuwe uh, partij die gaat regeren, via de Gael, doen in Ierland? Kun je echt. Als je veel kiezers uh, op straat aanspreekt, wat we de afgelopen week veel hebben gedaan... ...ja, dat bijna iedereen, ik uh, niet, dat een nieuwe regering echt veel verschil uh, kan uitmaken. Ligt aan de leiband van uh, uh, de Europese Unie en het IMF. Alhoewel, zowel Fine Gael als Lever, de twee grote winnaars van vandaag... ...die hebben gezegd dat ze opnieuw willen gaan onderhandelen met Europa. Ze willen, beide partijen willen bijvoorbeeld minder rente... Aan terugbetalen uh, uh, uh, uh, over die miljardenlening die ze hebben gekregen. Ja, en dat maakt deze verkiezing ook belangrijk voor Europa. Want ja, hoe gaan de markten hierop reageren? Betekent dat Ierland misschien niet in staat is die grote schuld terug te betalen? Nou, dus uh, de, de komende weken zullen wat dat betreft heel spannend worden. En ook spannend voor Europa. Ivan de Horst in Dublin. Wie vragen heeft over fraude, kan sinds vandaag terecht bij de Fraude Helpdesk. De medewerkers van deze landelijke vraagbaak helpen mensen op weg... naar oplichting en fraude en geven de mensen ook tips. Ook kunnen ze slachtoffers doorverwijzen naar een instantie... die hen het beste kan helpen. En verder geven ze voorlichting om te voorkomen... dat mensen slachtoffer worden van fraude. De opstelte van Veiligheid en Justitie heeft een half miljoen euro... uitgetrokken voor het project. De Helpdesk bestaat uit een website en een telefonische informatiedienst. Sport. De wielrenners zijn ontwaakt uit een winterslaaprijden, her en der al wat wedstrijden. En de Rabobank ploeg heeft al negen overwinningen op zak. Maar vandaag gaat het seizoen pas echt beginnen. In België wordt de omloop het nieuwsblad gereden. En de start van de klassieker ging niet helemaal zonder slag of stoot. Vooraf werd er veel gediscussieerd over de zogenaamde oortjes waar de renners mee willen rijden. Het leek hoogspeld te worden, maar uiteindelijk wordt het toch gereden zonder deze hulpmiddelen. Steven Dalenboud was bij de start en peilde de stemming. Op het Sint-Pietersplein in Gent, daar verzamelen de ploegen zich vandaag, daar verzamelen de wielrenners zich vandaag. Naar het schijnt gewoon zonder oortjes, ondanks alle ophef eerder deze week dus. Las Boom was een van de mannen die een statement wilde maken. En nu heeft hij getekend op het podium voor deelname aan deze wedstrijd en komt hij teruggereden bij de Rabobus. Nou, je hebt een muts over je oren getrokken, laat me er eens onder kijken. Waarom? Zit er een oortje in? Nee, nee. Hoe is het? week uh, was het een als, als een nederlaag dit. Ja, jij hebt het aangekondigd van ja, we moeten een, st een statement maken. Ik en... heb het liever gewoon over de koers in plaats van over die oortjes. Ben klaar nee, met de oortjes? Iedereen... Ja, nee. Ja, ja. Ik ben er niet klaar mee. Ik wil er graag geen in. Maar iedereen blijft erover bezig. En, uh. en daar is de koers belangrijker. Ja. Hey, het voorjaar is begonnen. Ja. Lars, blijf nog even staan. Las. Nee, ik ga het binnen. Bij Quickstep daar is Wilfried Peters de ploegleider. En ook hij praat vooraf aan deze koers vooral over oortjes. Alleen, wij zijn zeker niet akkoord met wat er bij UG beslist is. Ik denk dat dat ook in de toekomst of heel vlug moet uh, onderhandeld worden. Ja, het is weer, ja, weer het alle oude liedje: het komt altijd op het laatste aan uh, bij het wielrennen. Nou, het is dat. Uh, Pet McQueen kan gewoon uh, alle gesprekken uit de voet. En hopelijk is het volgende week uh, daar een verandering in. Ja. Uh, wat betekent het voor u vandaag? Uh, is het voor u dan ook een minder interessante dag of werkt het helemaal niet zo? Het is een hele aanpassing. Ik denk Als jullie ineens uh, minder of informatie krijgen. Als je alle wegen als, als, als de computers wegvalt, is het je ook aan aanpassen. Dan Bij de radio ook lastig als je geen oortjes hebt? Ja, ik denk dat het van al, bij alle, alle maatschappijen zo. in. het wielrennen gaan ze gewoon terug in de tijd. Bezig aan zijn eerste seizoen bij Quickstep is Nicky Terpstra, de Nederlander. En hij is misschien wel een van de weinige renners... die er helemaal niet zo slecht over denkt over het afschaffen van de oortjes. Nee, ik vind de koers zonder uh, mooier denk ik. Ja. Okay, dus je bent een van de weinigen die, uh, ja, die tegen is? Ja, inderdaad een van de weinigen, ja. Is dat lastig in het peloton? Nee. Ah, jij durft wel voor je mening uit te komen, geloof ik, hè? Ja, ja, daarom. Ja. Nou ja, <laughs> niet lastig. Hey, ze ja. zeggen uh, <laughs> dat het voorjaar hier begint, maar als, uh, als ik zo naar buiten kijk en naar boven kijk, ja. dat dan uh, wordt het dagje afzien. Ja, het Hollands voorjaar, is, uh, geen mooi weer, maar ja, hier wij klaart het op en uh, het wordt alleen maar mooier mooiere koers van, hè? En weg is Nikkie Terstra en al die andere renners voor een rondje van 203 kilometer start in Gent. En na die 203 kilometer zijn ze straks aan het einde van de middag ook weer terug in Gent op het Sint-Pietersplein. Dan heb de hoofdpunten van deze uitzending. Campagne, Provinciale Staten zijn bezig met de eindsprint. Olieproductie Irak onder druk na aanslag raffinaderij. En de regeringspartij Ierland krijgt een afstraffing. Dit was het uitgebreide NOS-journaal.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 Vanavond in Rondom 10. Na misbruik in de katholieke kerk zijn nu de ogen gericht op jeugdzorg. Hoe omvangrijk is het? Onderzoekscommissie Samson maakt al melding van bijna 500 gevallen. Waar ligt de grens voor fysiek contact tussen hulpverlener en kind? Vanavond live in Rondom 10 een discussie bij de NCRW op Nederland 2. Geen honger in Oostvaardersplassen, maar hekkenweg. Kies partij voor de dieren.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 Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Met vandaag twee onderwerpen voor u. Straks opnieuw aandacht voor de zaak Kranendonk. Theodor Kranendonk. De Nederlandse zakenman die in Italië werd veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf vanwege het leveren van wapens aan de maffia... maar die nog steeds als vrijman in Rotterdam woont. Maar eerst een provinciale kwestie, want u weet het... aanstaande woensdag zijn de Statenverkiezingen. Wij nemen u mee naar de provincie Gelderland... naar Museumpark Orientalis in de Heiliglandstichting vlakbij Nijmegen. U kent het wellicht onder de oude naam het Bijbels Openluchtmuseum. U kunt er op dit moment niet naartoe, want het is gesloten... Eind vorig jaar besloot de Provinciale Staten van Gelderland... een subsidie van ruim 8 ton te verstrekken aan het Museum aan de Profetenlaan. Maar gaat het museum ooit nog open? Of blijft het stil in de Romeinse herberg? Luister naar een reportage van Suzanne Borst en Helene van Beek. De meeste projecten werden wel uitgevoerd, maar uh, die werden minder groots uitgevoerd. Omdat het geld er al niet meer was... Dat was al opgemaakt. Dat, dat, dat, uh, ja, dat was er gewoon niet meer. We staan hier voor de ingang van Museumpark Orientalis. Maar uh, het ziet er nogal uitgestorven uit uh, hier. Potdicht, een hek hermetisch afgesloten. Bordjes, dat je de post om de hoek kan afgeven. Ja, nog een grote bord. Museumpark Orientalis gesloten tot medio 2011, wegens restauratie. Daar ja, dan gaan we weer. Ik heb er stom verbaasd van gestaan dat plotseling het museum Orientalis dichtging. Ik moest uit de krant lezen, op de radio horen dat het museum was dichtgegaan. Ik heb het altijd heel gek gevonden dat ik niet op de hoogte was... van een zodanige failliete boel, zal ik maar zeggen... dat zij overwogen om het museum te sluiten en de mensen uh, te ontslaan. Als laatste hoorde u CDA-gedeputeerde Hans Esmeijer van de provincie Gelderland. Hij was stom verbaasd toen Museumpark Orientalis... het voormalige Bijbels Openluchtmuseum bij Nijmegen... in november 2009 plotseling zijn deuren sloot. Hij was namelijk intensief met het museum in gesprek... over subsidies voor een omvangrijke renovatie. Niet alleen sloot het museumpark in het najaar van 2009 onverwacht zijn deuren... en werd op de directeur en een handjevol mensen na al het personeel ontslagen... Twee maanden later, in februari 2010, werd ook toenmalig directeur Wieb Broekhuizen per onmiddellijk op non-actief gesteld. In het voorjaar van 2010 wordt een ad interim directeur ingehuurd, museumdokter Peter Berns. Zijn diagnose... Nou, dat er toch een aantal dingen mis ...waren vooral op het gebied van de bedrijfsvoering, de financiën, dat het uh, niet goed zat. Het museum had al jarenlang uh, exploitatieproblemen... Uh, ...en die werden de afgelopen jaren alleen maar groter door uh, ja, teruglopende bezoekersaantallen. Als u een paar zinnen zou moeten samenvatten wat u aantrof toen u hier begon? Nou ja, een, een verlaten museumpark en uh, ja, een financieel heel lastig pakket. En uh, dat was de situatie die ik aantrof. Waar is het misgegaan met Orientalis? En als het zo slecht ging, waarom stopte de provincie Gelderland... afgelopen december dan toch nog ruim 8 ton belastinggeld in het museumpark? Waarom moest directeur Broekhuizen zo plotseling vertrekken? En gaat het museum ooit weer open? Ik zie een vijver en in het midden een bootje met een meneer erin. Wie is dat? Dat is een visser. Dit was oorspronkelijk in het uh, oude historische opzet het Meer van Galilea. Uh, dat dorpje was Kafarnum uh, en dat was het verhaal van de, de vissen en de broden. Uh. Directeur Peter Berns geeft verslaggevers Helene van Beek en Suzanne Borst... een rondleiding door het gesloten museumpark Orientalis. En nu is het uh, omgebouwd tot het uh, Arabische dorp Bait al-Islam. En je ziet hier tussen de bomen door de museummoskee... Ja, klassieke koepel. Uh, en uh, in dit deel van het park willen we hier het verhaal van de islam vertellen. En, en dit is mogelijk gemaakt door de subsidie van Oman? Door een uh, donatie van het sultanaat Oman, ja. De Heilig Landstichting, waaruit Museumpark Orientalis voortkomt... bestaat 28 februari 100 jaar. De stichting is in 1911 opgericht door pater Arnoldus Suis als katholiek pelgrimsoord voor mensen die niet zelf in staat waren... naar het Heilige Land te gaan. Tot voor kort waren er nog grootse plannen voor een spetterend eeuwfeest. Voormalig directeur Pieter Matthijs Gijsbers schreef op 9 januari 2008... nog in een brief aan de provincie Gelderland... Zo stellen we het ons voor. Met een optreden van het West Eastern Divan Orchestra... onder leiding van Daniel Barenboim, wordt... In 2011 Europa's enige op vraagstukken van cultuur, levensbeschouwing... filosofie en identiteit georiënteerde museumpark... door de minister van OCW geopend. Gehuisvest in Europa's meest omvangrijke monument van orientalisme... Museumpark Orientalis, te Heiliglandstichting. Dat gedroomde feest komt er dus niet. Museumpark Orientalis is al meer dan een jaar dicht voor renovatie. En dit is het paleis van Pilatus. Een groot binnenterrein. Ja. Met rechts een, uh, ja, echt een paleis met twee grote zuilen en een grote trap naar boven. Er staan allemaal Romeinse bewakers uh, op de veranda. Ja, het ziet er nu vreselijk uit met uh... Ja, de scheuren vallen in de muren ja. inderdaad. En het, het laat wel duidelijk zien dat het uh, hoognodig aan een, uh, een forse opknapbeurt uh, uh, toe is. Ja, het maar, moet eigenlijk helemaal opnieuw gestuukt volgens mij. Ja, ja, ja. heel slecht. En er staan nu uh, bouwloodsen voor de deur. Schaftkeet staat erop. En er komt ook een karretje langs uh, gereest... Van hetzelfde bouwbedrijf, overigens? <laughs> ja, dat zijn, uh, dat zijn de keten van Woudenberg. De Koninklijke Woudenberg die, uh, is hier begin van deze maand begonnen... met de restauratie van de Rijksmonumenten op het park. Dat zijn onge ongeveer twintig monumenten. Het is daarmee ook de grootste restauratieproject... van religieus erfgoed in Nederland. En uh, zal eind 2012 uh, moeten zijn afgerond. In januari 2010, ruim een jaar na de sluiting van het museum... zijn de renovatiewerkzaamheden dus nog maar net begonnen. En dat is later dan men van plan was. Dat was omdat de financiering van die restauratie niet rond was. Argos heeft de hand weten te leggen op de omvangrijke correspondentie... tussen het museum en Rijk en provincie. Daaruit blijkt dat vooral de provincie Gelderland twijfels had... over de levensvatbaarheid van het museum... De subsidiegesprekken lopen nog als het museum onverwacht zijn deuren sluit. Maar als de financiering van de renovatie nog niet rond was... waarom dan toch het park gesloten? Feit is dat de bezoekersaantallen de laatste jaren daalden. Bezochten in 2003 nog 140.000 mensen het park. In 2009, het jaar van de sluiting, waren dat er nog maar 70.000. Was het museum soms failliet? Nou, mijn naam is Egbert Schreuder... Ik uh, ben voorzitter geweest van de Heilige Landstichting van 1996 tot uh, 2010. En van het museum van 2002 tot uh, 2010. Het museum uh, was... Uh, niet failliet. Het museum was misschien technisch failliet, als je het zo zou kunnen noemen. Omdat ze op dat moment niet de mogelijkheid hadden om de salarissen uit te betalen van december. Dat was niet de eerste keer dat het museumpark op de rand van de afgrond stond. Het museum heeft het financieel altijd moeilijk gehad. Pieter Matthijs Gijsvers, directeur van het Bijbels Openluchtmuseum. Later Museumpark Orientalis van 1 januari 2001 tot... Eind maart 2009. Um, het hoogtepunt van de landsichting is voor de oorlog, dat is duidelijk. En na de oorlog daalt het reusachtig en dan krijgt het een piek. Ik geloof in 86, als de landstichting 75 jaar bestaat. Maar vanaf die tijd zie je het dalen. En dan stappen die zitten op 100 à 120.000. In 2003 is er een keertje een piek. Maar het is een teruglopende zaak. Dat heeft met ontkerkelijking te maken, denk ik. Als een rode draad loopt het... Uh, het financieel kwetsbaar zijn door dat museum. Ook de structurele exploitatiesubsidie van het Rijk... die Orientalis vanaf 2000 kreeg, zette geen zoden aan de dijk. Het museum heeft natuurlijk nooit sluitend gedraaid. Om het heel eerlijk te zeggen, een park van 50 hectare met 100 gebouwen... met vet achterstallig onderhoud, dat kreeg je natuurlijk nooit gerooid... met, met 160.000 euro per jaar. Het subsidieaanvraag toen, en dat kan je bij alle subsidieaanvragen... ook zien in de jaren daarna, ging altijd uit van tenminste dubbele Wilde je op niveau het park kunnen onderhouden... en wil je ook op niveau je verhaal kunnen vertellen. Het museum kon niet rondkomen van entreegelden... en de beperkte overheidssubsidie. Het moest dus een andere manier verzinnen om aan geld te komen. Ik ben uh, Georgie Schardijn. Ik heb in de periode van 2007 tot en met maart 2009... gewerkt voor Museumpark Orientalis. Uh, eerst in de functie van hoofdcommunicatie en verkoop. Daarna heb ik wat kleine projecten gedaan ook vanuit de PR en communicatie. Er was een uh, algemene strategie dat op korte termijn en op lange termijn... er een reeks projecten waren om de visie en de filosofie van Orientalis ja, werkbaar te maken. Er is een sponsorboek samengesteld wat opgesplitst was in allerlei projecten. Dat was de lange termijn. Voor dat soort projecten werden ook langere projectgelden aangevraagd bij een reeks aan instanties, een hele lijst. In de korte termijn uh, werden natuurlijk ook heel veel projectgelden uh, uh, aangevraagd. En daar kreeg men soms behoorlijk wat geld voor en soms wat minder geld voor. Oud-bestuursvoorzitter Scheuder vindt dat Orientalis dat goed deed. We hebben bijzonder veel projectgelden binnengehaald. Hè? Dat was in 2000 tot 2008 hebben we 11,8 miljoen aan projectgelden binnengehaald. Huidig directeur Peter Berns. Gegeven was dat structurele subsidiering maar zeer beperkt bleef... en dat het dus eigenlijk alleen maar lukte met projectfinancieringen... van allerlei fondsen waar ik vind dat ze ontzettend veel... toch uiteindelijk aan gelden hebben verworven. Ja, daar hebben ze ook behoorlijk succes gehad. Veel projecten, dus ook veel projectsubsidies... ging al dat geld ook naar die projecten? Ja, tenminste voor zover ik dat heb gezien in de verantwoordingen eh, zijn al die projecten op een hele keurige manier met accountantsverklaringen eh, verantwoord en afgerekend. Dus eh, ik heb daar geen enkel eh, aanwijzing dat dat niet goed zou zijn gegaan. Volgens directeur Berns zijn alle projectsubsidies die Orientalis binnenhaalde... dus altijd keurig besteed aan die projecten. Maar wij kregen de afgelopen weken heel andere verhalen te horen. Ik kwam daar en werd ontvangen door een hele bevlogen, ambitieuze man. Pieter Matthijs. Pieter Matthijs Gijsburg. Daar vlamt in feite de ambitie vanaf. Ik dacht, daar wil ik onderdeel van zijn. Eenmaal aan het werk kwam ik ook in een ongelooflijk chaotische organisatie terecht. Gingen er dan ook projectgelden naar andere zaken dan projecten? Ja. Toen ik daar aantrad als, uh, als hoofd was dat eigenlijk vrij normaal. Was dat min of meer ook wel de cultuur dat projectgelden uh, die binnenkwamen voor een specifiek project gebruikt werden, onder andere voor liquiditeit, maar ook voor andere zaken binnen het museum. Dat was, uh, ja, dat was redelijk normaal. Op MT-niveau kan ik wel zeggen dat wij dat een lastig euvel uh, uh, vonden. Omdat wij ons wel afvroegen hoe gaat dat met de verantwoording naar de subsidiegevers toe. Ik weet dat niet alleen ik, maar ook een andere collega van mij... juist daarover alsmaar kritische vragen zijn gaan stellen. Want daar hadden wij echt grote zorg over. De meeste projecten werden wel uitgevoerd, maar uh, die werden minder groots uitgevoerd. Omdat dat geld er al niet meer was. Dat was al opgemaakt. Dat, dat, dat, uh, ja, dat was er gewoon niet meer. Ik weet dat er onder collega hoofdbedrijfsvoering van mij... de heer Vertonschot voor het eerst geldend veilig werden gesteld. Hij heeft een, uh, een rekening uh, geopend voor alle projectgelden... Hij heeft dat veiliggesteld om dat op één nota, op één rekening te, te plaatsen. Um, hij heeft het ook voor elkaar gekregen... dat er alleen voor het betreffende project geld van die rekening afgehaald kon worden. En dat er um, zeer beperkte mensen bij dat geld konden. Ik weet niet wie, maar niet iedereen kon bij dat geld komen. Dat heeft hij gedaan... Enerzijds dus om het project veilig te stellen... en anderzijds om alle liquiditeits- dus begrotingsproblemen daarmee niet op te lossen. Want dat is wat er in het verleden veel gebeurd is. Het ene gat met het andere vullen. Nou, dat is een cultuur, dat wilde hij stoppen. We leggen dit voor aan Karel Verdonschot. Die is inmiddels ontslagen en zegt dat hij zwijgplicht heeft. Hij kan dus niet reageren. We spreken met andere bronnen die de financiële administratie van Orientalis hebben ingezien... Zij willen anoniem blijven, maar allemaal bevestigen ze het verhaal van Schardijn... over oneigenlijk gebruik van projectgelden. Bij de projecten ging het mis. Alle gelden die waren aangevraagd bij de fondsen... gingen op in een normale exploitatie. De rode draad bij subsidies was dat er altijd geld ging naar de exploitatie. Ik vind dat als je geld krijgt voor project X... je dat geld ook daaraan moet besteden. En het geld niet moet besteden aan project Y. Maar dat gebeurde continu. Het probleem was... Ze kregen de exploitatie nooit rond. Het geld voor projecten was één grote pot. Het ene gat werd met het andere gedicht. De begroting was een grote puinhoop. We leggen deze kritiek voor aan Pieter Matthijs Gijsbers... tot voorjaar 2009 directeur van Museumpark Orientalis. U had, als ik het zo goed uh, samenvat, dus de situatie dat het qua exploitatie lastig ging... Ja. en aan de andere kant met projectgelden ja. heel goed. Ja. Dus je had een hele volle pot met geld ja. en een exploitatieprobleem. Ja. maar... Die projectgelden die zijn geoormerkt en je spreekt vooraf af met een fonds hoe je dat waar precies gaat inzetten. Meerdere zeer betrouwbare bronnen hebben ons verteld dat in uw tijd ook projectsubsidie ja, in, in grote exploitatiegaten verdween. Sterker nog, dat het voordat het geld er eigenlijk was, was het al op. Dat is niet het geval. Meerdere, wie zijn dat, de noemers? Dat, dat, dat zijn, bronnen? nou, wat ik zeg, meerdere betrouwbare bronnen. Daar kan ik mij niets bij voorstellen. Um, maar ontkent u het ook, dat het gebeurd is? Het is volstrekt niet gebeurd. Zeker niet. Daar staat u echt voor? Ik sta daarvoor. Er zijn externe toetsingen die dat bekijken. Dus u zegt gewoon alles, alles is altijd heel nauwkeurig teruggekoppeld. Vanzelfsprekend, ja. Ja. Toch bereiken ons ook hele duidelijke signalen... dat zelfs met die projectafrekeningen geknoeid is. Er is door niemand geknoeid. Althans, er is voor de week dat weet niet geknoeid... Een van de dingen die we aantroffen is... het gaat over een subsidie die u heeft aangevraagd in 2008, meen ik. Ja. De subsidie van 425.000 euro van, uh, van OCNW. Ja. Die was bedoeld voor infrastructuur. En dan gaat het over verlichting, ja. rolstoeltoegankelijkheid. Nou, er zit een afrekening bij. Strooisout, plaagdierenbestrijding, herstellen van poortjes. Dat zijn, dat zijn gewoon hele simpele... Mag ik u ja. vragen wanneer die betalingen zijn verricht? Nou, hier is het uh, overzicht... Ik zie continu 2009 maar... Ja, daar kan ik niks over zeggen, het spijt. pijn. Ik ben, eh, over 2008 kunt u mij van alles vragen. Hoe dat in 2009... Gaat u naar het bestuur, want zij zijn verantwoordelijk voor de projectgelden... en voor de besteding. En wij hebben nooit iets vanuit de financiers gehoord dat er onregelmatig was. Dat is ook niet zo. Ook voormalig bestuursvoorzitter Egbert Schreuder zegt... dat projectsubsidies altijd zijn uitgegeven aan de dingen waarvoor ze bedoeld waren. Dat weet ik 100% zeker. Bij ieder project heeft bij ons altijd een externe accountantsverklaring gezeten. Waarom was het dan toch nodig op een gegeven moment om een speciale projectrekening op te richten om projectgeld veilig te stellen? Ik moet zeggen dat u zeer goed geïnformeerd bent, maar dat heeft niet te maken met het feit dat projectgelden bewust gebruikt werden voor andere doeleinden. Toch hebben wij daar hele andere verhalen over gehoord. Namelijk verhalen van het ene gat werd met het andere gevuld. Het projectgeld verdween gewoon. Ja, um, dat is uw verhaal. Dat, sta, dat verhaal staat dus tegenover mijn verhaal. In principe, laat ik het zo zeggen... zijn er nooit projectgelden op deze manier gebruikt... zoals u het mij nu vertelt. Hoe kan het dan toch, meneer Schreuder... dat er zoveel mensen ons vertellen... dat dat het een totale chaos was met die projectrekeningen? Ik weet het niet. Daarom... U, uh, ik vraag ook niet naar bronnen. Uh, ik vind het al bijzonder dat u dus het jaarverslag hier op tafel heeft liggen. Want dat is natuurlijk uh, in principe uh, niet openbaar. Nee. U mag mij niet verwijten hier... dat ik, zit de, dat ik de, niet de waarheid spreek. Wat de andere kant van de medaille vertelt... Laat ik voor hun rekening. Meer kan ik niet zeggen dan En die projectrekening, is dat zeg maar tot 2010 is die gewoon in stand gebleven? Ja. En dat stond ook gewoon, ja, wat stond daar dan zo ongeveer op? Dat moet aan u de... niet bij mij zijn. Dan moet u bij iemand zijn die het project. Uh, dat mag u mij ook niet vragen. Want dat, daar ben ik te veel globalist voor. Dat is ook mijn taak niet als voorzitter, denk ik. Nou ja, u hoort toch wel te weten wat er met het geld gebeurt? Als voorzitter. Dat, weet wel, maar dat weet ik wel. Maar als u in detail gaat... verwijs ik u door naar uh, de penningmeester, uh, de heer Berens. We sturen een mail naar voormalig penningmeester Anthony Berens... in het dagelijks leven accountant bij Deloitte. We leggen hem de afrekening met strooizout en plaagdierbestrijding voor... die Orientalen stuurde naar het ministerie van OCMW. Wat hebben deze posten te maken met de vernieuwing van de infrastructuur... Berens antwoordt per mail. In 2009 was het helaas zo dat er zich in het museum omstandigheden voordeden. deels wegens achterstallig onderhoud en deels door beroerde weersomstandigheden. die de veiligheid van de bezoekers acuut in gevaar konden brengen. De door u genoemde posten hebben veelal betrekking op werkzaamheden. die het minimaal noodzakelijke niveau van veiligheid en toegankelijkheid voor de bezoekers konden waarborgen. Meerdere werknemers van Orientalis lieten zich de afgelopen jaren kritisch uit over het financiële beleid, vertelt voormalig hoofdverkoop en marketing Georgie Schardijn. Van de heer Verdonschot um, weet ik um, dat hij zich zeer kritisch heeft opgesteld ten aanzien van uh, de hele financiële situatie die er op dat moment uh, was binnen het museum. Karel Verdonschot werd in 2009 ontslagen... en mag, zoals u eerder al hoorde, vanwege zwijgplicht niet met ons praten. Schardijn denkt dat het ontslag van Verdonschot... en dat van andere werknemers te maken heeft met hun kritische houding. Daar ben ik van overtuigd zelfs. Over wie gaat het dan? Uh, voor mijn tijd weet ik dat Esther Lamers uh, zich heel kritisch geuit heeft. Uh, ontslagen is. Uh, Pim, ik ben even zijn achternaam kwijt. Dat is de voorganger van uh, de heer Verdonschot geweest... Um, ik weet dat Marleen van Kampen ontslagen is. Dat uh, Karel van Donschot uh, ontslagen is. En dat uh, Nelke, en zeker Nelleke... die zat ook, ik ben ook haar achternaam kwijt... Nelke zat ook op de financiën. Uh, die zijn allemaal uh, ontslagen. Die hebben gewoon geld meegekregen. Uh, en naast geld hebben ze ook een soort van zwijgplicht ondertekend... om maar niet, denk ik dan, om maar niks te zeggen over de hele situatie... Een van deze mensen is Wiep Broekhuizen. Zij was voorheen directeur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam... en volgde in de zomer van 2009 Pieter Matthijs Gijsbus op als directeur van Orientalis. Orientalis verspreidde bij haar aantreden nog een lovend persbericht. Maar begin februari 2010 volgde de mededeling dat mevrouw Broekhuizen... met onmiddellijke ingang op non-actief was gesteld. Vanwege een andere visie op het nieuwe beleid... We vragen oud-bestuurslid Schreuder om uitleg. Er is niemand ontslagen. U noemt het woord ontslag. Er is, geen, er is niemand ontslagen. Er is alleen ontslagen, maar er is een sociale... Ja, u, u heeft afscheid van elkaar genomen. Ja, dat is wat anders dan ontslagen. Ja, dat dat ja. is een ander woord, maar vaak betekent nee, nee, het nee, hetzelfde. Nee, nee, nee. we hebben afscheid van elkaar genomen eh, op grond van zaken... die ik eh, ter interpretatie aan u overlaat. Uh, Laat ik wat u betreft Lamers en uh, Verdonschot... en laten we daar dan meteen dan, uh, Broekhuizen ook maar bij nemen. Uh, daar heb ik een, uh, een geheimhoudingsplicht over uh, het doen en laten... waarom deze men... Een uh, dat ik hier over geen uh, uitspraken doe. Dus een geheimhoudingsdocument? Dat is mijn geheimhoudingsplichtje ja, en die hebben de anderen ook. Dus, uh, maar dat is toch heel ben... opmerkelijk voor, voor zo'n kleine organisatie... dat er zulke heftige afspraken worden gemaakt? Het is nee, geen beursgenoteerd bedrijf. Dat doet de wet. Daar kan ik niks aan doen. We leggen dit voor aan arbeidsjurist Rob Dobbelstein-Bischops. Hij zegt dat de wet het mogelijk maakt om een zwijgbeding overeen te komen... maar dat dit geen zins een verplichting is. Het is een afspraak tussen de partijen die de wet toestaat. Daags na het interview met bestuursvoorzitter Scheuder horen we dat op 12 mei 2010 bij de kantonrechter in Nijmegen er een rechtszaak is geweest. Een rechtszaak over het arbeidsconflict tussen Wiep Broekhuizen en Orientalis. Meerdere mensen die aanwezig waren vertellen ons dat tijdens die zitting duidelijk werd dat Broekhuizen is ontslagen vanwege een klokkenluidersbrief die ze aan het bestuur stuurde. Die brief ging over de oneigenlijke besteding van projectgelden. Mevrouw Broekhuizen trof bij haar aantreden een financiële en administratieve puinhoop aan. Ze heeft daarom een onafhankelijk financieel specialist ingeschakeld om te proberen alle knopen te ontwarren. Ze wilde niet medeplichtig worden aan het onderzichtig heen en schuiven van projectgelden. En daarom heeft ze zich ook op een gegeven moment ziek gemeld. Voordat dit gebeurde heeft ze gehandeld volgens het zogeheten klokkenluidenprotocol. Daar beriep haar advocaat zich ook op tijdens de zitting. De klokkenluiderbrief is tijdens de zitting niet letterlijk voorgelezen. De advocaat van mevrouw Broekhuizen zei: Ik ga hier niet herhalen wat in de stukken staat. We vragen de advocaten om inzage in de stukken. Die krijgen we niet vanwege de zwijgplicht van mevrouw Broekhuizen. Wel geeft de advocaten ons een citaat uit de pleitnota, zoals die tijdens de openbare zitting door haar is voorgedragen. Broekhuizen heeft steeds indringender geprobeerd om duidelijk te maken... dat het volgens de regelgeving en subsidievoorwaarden verplicht is aan de subsidiënten te melden... indien de instelling in financiële moeilijkheden verkeert of subsidiegelden voor andere doeleinden aanwendt. We vragen oud-bestuursvoorzitter Schreuder om een reactie. Hij laat ons per mail weten dat hij hierover geen mededelingen kan doen. Vanwege, opnieuw, de contractueel vastgelegde zwijgplicht. We vragen aan huidig directeur Peter Berns of hij weet waarom zijn voorganger is ontslagen. Nou, uh, wat ik ervan begrepen heb, uh, was dat er een mismatch was tussen het bestuur en, uh, en haar. Uh, dat heeft het uiteindelijk toegeleid dat ze van elkaar afscheid hebben genomen. Wij hebben begrepen dat zij veel kritiek had op het bestuur. Vooral op de manier waarop er met projectgeld werd omgegaan. Is daar iets van bekend? Nou, ja, de, dat zou goed kunnen wezen. Ik heb daar geen uh, informatie over wat daar zich tussen haar en het bestuur heeft afgespeeld. Nou, zij heeft haar kritiek ook opgesteld in een brief aan het bestuur. Die ken ik niet, nee. Ja. Zij heeft misstanden aangekaart in een brief aan het bestuur. En mm -hmm. de reactie van het bestuur was, mm -hmm. u kunt gaan. Nou, dat, dat, daar weet ik niks van. Ik ken die brief niet. En uh, dat is allemaal voor mijn tijd geweest, dus daar, ga, uh, daar heb ik ook geen enkel mening over. Ik wou nog even iets... Uh voorlouwen. Dit is een, een plan van uw hand, project Heilig Land voor alle mensen. Plan van aanpak versie 24 juni 2010. En daarin schrijft u onder de ik leg het even voor, onder de exploitatieperikelen inzet projectsubsidies voor vast personeel. Wat, wat bedoelde u daarmee? Nou, daar bedoelde ik mee dat uh, de uh, lasten van vast personeel... voor een deel werden gefinancierd uit uh, kortlopende subsidies... projectsubsidies voor een kortlopende termijn. Op zich is dat een, uh, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar bij dit museum was het toch uh, uh, problematisch geworden... omdat de structurele lasten van personeel waren hoog en werden deels dus gedekt met uh, kort geld, eenmalig geld. En ja, dan vraag je om problemen. Zou het kunnen dat dit is wat mevrouw Broekhuizen ook uh, aan de kaart heeft willen stellen? Het zou goed kunnen, maar ik ben er niet bij geweest. Ik ben hier gekomen om naar de toekomst te kijken en plannen te maken. En alles wat in het verleden is gebeurd, ja, dat laten we achter ons... en wij richten ons op de toekomst. We lopen nu van het kantoor het bos in. En waar komen we dan uit zometeen? Op een plek waar oorspronkelijk een hele grote basiliek zou moeten verrijzen. Groter dan de Sacré-Cœur in Parijs. Die basiliek zou de slotapotheose moeten zijn voor de voltooiing van het park. ultieme droom van de grondlegger, kapelaan Suis uit Waalwijk. Maar dat is er dus nooit gekomen. Nee, uiteindelijk is alleen maar het voorportaal daarvan gerealiseerd. Lopen wij nu langs aan de zijkant. En dat is eigenlijk wat wij weer daarmee willen. In die zin dat we. Uh, het moet eigenlijk de vertrekhal worden, ook voor uh, de bezoekers die hun reis gaan beginnen langs de wereldreligies in het park. Eind september 2010 presenteert Berns het bedrijfsplan Zinvol Beleven. Een ambitieus plan voor de toekomst van het museumpark. Hij zegt 21 miljoen euro nodig te hebben. Om dit ambitieuze plan te kunnen uitvoeren is een overbruggingssubsidie nodig. Daarover vergaderen provinciale staten van Gelderland op 15 december 2010. Provinciale Staten heeft in april 2008 een bedrag van 1 miljoen euro... gereserveerd voor Museumpark Orientalis. Deze gelden zijn gereserveerd voor investeringen. Gedeputeerde Staten legt nu PS voor... om het resterende bedrag voor een totaalbedrag van 835.000 euro... te wijzigen in een exploitatiesubsidie. Dan gaan wij over tot de stemming. De fractie van GroenLinks en de SGP-fractie zijn tegen... Dus het voorstel is aangenomen. Goed nieuws voor het museum en directeur Berns. Maar waarom stopt de provincie eigenlijk zoveel geld in een gesloten museum... waarvan nog maar de vraag is of het ooit weer open gaat? Ik ben Hans Esmeijer, gedeputeerde voor uh, Jeugd en Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur... bij de provincie Gelderland. Uh, kijk, de provinciale bijdrage die gegeven is uh, in de decembervergadering... op de provinciale staten, was bedoeld om überhaupt een doorstad mogelijk te maken. Als wij het niet hadden gegeven, dan was het einde verhaal geweest. Voorwaarde om een overbruggingssubsidie te geven... is dat de provincie niet als enige de portemonnee zou trekken. Dit blijkt uit het officiële voorstel van gedeputeerde staten. Hierin staat letterlijk... Om de tekorten te dekken, heeft Orientalis zich, naast de bekende overheden... ook gewend tot het scan -fonds. Dit fonds zal echter alleen maar een toezegging doen... wanneer het resterende tekort volledig is gedekt... Op 17 december zal het bestuur van het Scanfonds besluiten over een bijdrage aan Orientalis. Ze zullen het besluit dat uw staten op 15 december nemen hierin betrekken. We vragen aan Theo de Wit, statenlid namens de PVDA die instemde met de subsidie van de provincie, of hij inmiddels weet hoe het is afgelopen met de bijdrage van het Scanfonds. Nee, dat, daar zouden wij nog over geïnformeerd worden in de loop van, de, van het verhaal. Het Scandfonds heeft helemaal niets gegeven. Oh, dat is voor mij nieuw. Dus als dat uh, het geval is, dan uh, zullen wij bij de eerstvolgende behandeling daar uh, vragen over stellen. Gelukkig hebben wij toen uh, in de statenbehandelingen ook uh, nadrukkelijk de eis gesteld dat er ook een uh, goed plan komt. Als dat uh, nou niet lukt uh, vanwege het wegvallen van die gelden van, die, uh, van de scanfonds, dan wil dat uh, denk ik voor de nieuwe staten zeggen van, nou misschien moeten we daar toch nu de stekker maar uit gaan trekken. Aan directeur Peter Berns de opgave om de komende maanden grote geldbedragen binnen te halen. Op weg naar die 21 miljoen hè, die u bij elkaar moet krijgen, wat is er al losgekomen? Nou, we staan aan het begin van een hele lange weg. Ik denk dat dit jaar een heel spannend jaar wordt. Vooral de eerste helft moet duidelijk worden of daar een uh, behoorlijke stap ge gezet kan worden. En als dat er niet komt, ja, dan weet iedereen ook wat de consequenties zijn. Dus uh, dat wordt, wordt zeker spannend, ja. of. Gelukkig maar dat er al een subsidie binnen is van Oman. Misschien nog eentje van Bahrein, eentje van Egypte en eentje van Libië. En het museum in de Heilige Landstichting redt het wel. U hoorde een reportage van Suzanne Borst, Helene van Beek... Barbara Schreuders en Huub Jaspers. De techniek was in handen van Alfred Koster. En als u meer wilt weten over het gesloten eh, museum Orientalis in Nijmegen... lees dan ook het artikel van Helene van Beek in Trouw van vanochtend. Argos, Radio Ongio. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. En deze rubriek maken we, zoals u weet, samen met de collega's van OnjoNL... de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Als ik kijk naar de manier waarop deze man wordt omschreven als zeer gevaarlijk... dan is dat niet iets waar je lichtvaardig over uh, moet oordelen. Het zijn grove schendingen van het recht... En ja, dan kun je als Nederland niet zeggen van uh, ja, zand erover of uh, we laten het maar een beetje lopen. Dat kan gewoon niet. Ik vind dit nog niet bevredigend. Ik heb het plaatje en de puzzel nog niet rond. Uh, minister, uh, ik wil nu weten hoe het zit. Het meest vergaande uh, zou kunnen zijn dat hier iets uh, niet aan het licht mag komen, niet openbaar mag worden. Uh, om andere redenen dan de veiligheid van personen. Uh, dat er iets in de doofpot moet worden gestopt. Ja, u hoorde de Tweede Kamerleden Sharon Gesthuizen van de SP... zoals Koen van het CDA en Jeroen Recour van de Partij van de Arbeid... in Argos van 22 januari. Over de zaak Kranendonk ging het toen. En over die zaak gaan we het vanmiddag opnieuw hebben... want de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie... hebben deze week antwoord gegeven op Kamervragen... die naar aanleiding van de uitzending werden gesteld. Waar ging het over? De Nederlander Theodor Kranendonk werd in Italië tot elf jaar zelf veroordeeld... wegens de verkoop van bazooka's... Aan de Italiaanse maffia. Maar hij weet tot op de dag van vandaag zijn straf te ontlopen. Kranendonk vluchtte onder mysterieuze omstandigheden uit Italië en woonde ondanks een internationaal opsporingsbevel jarenlang in Rotterdam, zonder op te vallen bij politie en justitie. Het ministerie van Justitie stopte een Italiaans verzoek om Kranendonk zijn straf in Nederland te laten uitzitten maandenlang in een diepe la. Nou, daarover gingen de Kamervragen van PvdA, SP en CDA en die zijn inmiddels dus beantwoord door de ministers Roosentaal en Opstelten. Sharon Gesthuizen van de SP en Jeroen Rekour van de PvdA zijn aan de telefoon. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begin even bij uh, meneer Rekouwer. Uh, ja, er blijken steeds meer vreemde kant aan die zaak uh, te zitten. Italië heeft al maanden geleden, namelijk in juni 2010... een verzoek ingediend om Kranendonkse gevangenisstraf in Nederland te laten uitzitten. Maar met dat verzoek is daarna niks gebeurd. Uh, vindt u dat u nu genoeg duidelijkheid heeft gekregen van de ministers... over hoe dat in elkaar zit? Uh, ja en ja, nee. Kijk, wat duidelijk is geworden is dat toevallig, toevallig uh, uh, rond uh, jullie uitzending het dossier uit Italië in Nederland is gekomen. En dat Nederland nu aan de slag kan gaan uh, met uh, de, de, het overnemen van de gevangenisstraf. En uh, op zichzelf geeft dat duidelijkheid. Ja, want daar, daar, daar uh, was het om te doen. Hè, om en waar dat... heeft u nog steeds geen duidelijkheid over? Want u zei ja en nee. Nou ja, nee. Omdat uh, de, de onduidelijkheid blijft er natuurlijk wel in zitten. Dat waar... Uh, waarom is het allemaal zo lang, gegaan, uh, zo lang geduurd en waarom is het gegaan zoals het is gegaan? Uh, dat blijft natuurlijk uh, een vraag die niet beantwoord is. Ja, de beide ministers eh, zeggen dat ze recent aanvullende informatie hebben ontvangen vanuit Italië over het verzoek om kranendonkse straf in Nederland te laten uitzitten. Nou, opmerkelijk, eh, want tegenover ons zei het openbaar ministerie in Amsterdam dat die informatie er al sinds augustus 2010 ligt. Dat is ons ook bevestigd door het ministerie van Justitie in Italië. Mevrouw Gesthuizen probeert er zich te maskeren dat ze ja een beetje aan de lakse kant is geweest. Ik denk het wel. Ik denk het wel. En ik vind dat bijzonder kwalijk, omdat we ook in jullie vorige uitzending al mee hebben gekregen... dat dit gewoon een hele gevaarlijke manier is geweest die veroordeeld is voor hele serieuze feiten. En als ik kijk naar hoe er ja, in de Europese Unie normaal gesproken... met overleverings- en uitleveringsverzoeken wordt omgegaan... dat mensen toch ja, vaak om relatief kleine vergrijpen gewoon direct in hun kraag worden gevat... en hup op transport uh, richting Polen, et cetera, et cetera, worden gezet ook iets waar we het in de Kamer onlangs nog hebben gehad... in het kader van het Europese arrestatiebevel... dan vind ik het in dit geval... waarbij iemand gewoon veroordeeld is voor, het, voor een grove handel in wapens... waarmee ook mensen zijn gedood vind ik dat je dat als regering op zo'n manier... of als kabinet of als openbaar ministerie... absoluut niet op zo'n manier mag laten liggen. Ik ga straks doorpraten met uh, Jeroen Rekour van de PvdA... en Sharon Gesthuizen van de SP. Maar eerst even iets anders. Want de zaak ligt volgens de ministers Roosentaal en Opstelten... nu bij het OM die moet het gaan bekijken of de straf die Kranendonk in Italië kreeg opgelegd... alsnog in Nederland kan worden uitgevoerd. Maar ja, hoe groot is de kans nou dat Kranendonk alsnog in de cel eindigt? Die vraag legden we voor aan André Klip. Hij is hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Maastricht. Mijn beoordeling uh, uh, marginaal zou zijn dat het geen kans van slagen heeft. Want? Want verjaring, want geen Nederlandse rechtmacht, uh, gewoon te oud. Om de verjahringsregels, de verjaring'sregels, uh, ne, Nederlands verjaringsregels daaraan te kunnen voldoen... moet het gaan om een feit dat naar Nederlands recht... tien jaar of meer uh, gevangenisstraf bedreigd is. Met uh, illegale wapenhandel, zie ik dat niet... Want, dat is lichter, daar is maar acht jaar op. Dat is interessant. Dan wil ik u even het volgende voorleggen. Kijk, uh, hij is in uh, mei 1998 veroordeeld. Uh, in uh, maart 1999 is hij uh, verdwenen uit uh, Italië. En datzelfde jaar, 1999, heeft hij toen nog bezoek gekregen... van een uh, consulair medewerker van het Nederlands consulaat in Milaan. Mm. Die heeft daar toen geen melding van gemaakt bij justitie of bij wie dan ook. Uh, met die verjaring in het achterhoofd. Stel dat die uh, ...diplomaat wel daar melding toen van had gemaakt. Kranendonk zit in Rotterdam. En justitie had hem uh, daar opgepakt. Wat was er dan gebeurd? Mm, dan, had er iets, dan had het verjaardingsprobleem ten aanzien van het eerste feit... ...was op dat moment nog niet ingetreden. Uh, vermoed ik hoor. Uh, want ik weet nog even niet welk precies Nederlands feit... ...men hier aan wil, wil koppelen omdat de, de Italiaanse strafbepaling is nogal heel specifiek ge, toegesneden op uh, hulp aan de maffia. En zo'n specifieke bepaling hebben wij eigenlijk naar het Nederlands recht niet. Maar dan had het verjaardagsprobleem geen gevolg gespeeld. Ja, dat zei André Klip, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Maastricht. En ja, hij maakt dus uh, de rekensom. Kranendonk is acht in 1998 tot 11 jaar veroordeeld in Italië. Maar voor een delict, wapenhandel, waarvoor je in Nederland maar 8 jaar zou krijgen. Dus ja, dat is jammer, mevrouw Gesshuizen. Het is verjaard. Ja, um, tegen, uiteindelijk kun je natuurlijk tegen de, datgene wat in de wet staat kun je niet op. Uh, maar wat ik me wel voor kan stellen is: uh, de, de hoogleraar geeft een, een vrij specifieke toelichting op uh, dat dingen heel erg nauw zijn omschreven in het Italiaans recht. Ik mag toch hopen dat, ook al kent de Nederlandse wet niet een specifieke verwijzing naar een, een Italiaanse maffiaorganisatie, ik mag toch hopen dat de rechter daar wat ruimer naar kijkt. En juist ook het tweede feit, uh, namelijk die betrokkenheid bij uh, bij, hulp, uh, bij voorbereiding van de uh, hulp uh, bij een ontsnapping uh, van een uh, maffiabaas, dat de rechter daar gewoon ook naar kijkt. Meneer Recoeur, u bent zelf voordat u politicus werd uh, oudrechter geweest. E, ja, ik vind die redenering van uh, de heer Klip toch plausibel klinken. Het is verjaard. Ja, ik krijg er ook geen spel tussen. De regels zijn, uh, zijn nu eenmaal zo en die kunnen we ook niet veranderen. Dat moeten we ook niet willen in een individuele zaak. Uh, maar dat maakt het wel extra wrang dat er zo getalmd is natuurlijk. He, want uh, waar, waar, waar ging het om? Om bij de Kamer vragen, dat is om te kijken of er, of er niet een soort complot was. Nou, dan nou zijn we erachter. Eindelijk kan uh, justitie de straf overnemen. En dan kan het niet doorgaan dat het verjaard lijkt te zijn. Dat, dat is uitermate verrang. Mevrouw Gessenhuizen, zonde als de drie politici... die zo alert vragen hebben gesteld... het nakijken zouden krijgen? Nou, het eent over till het over. En uh, wat mij betreft mag er nog wel een keer een, een vragenronde tegenaan. Afgezien daarvan heeft minister Roosentaal ook gezegd... ...dat de vorige Kamervragen die geheim waren beantwoord... ...in de openbaarheid uh, mogen komen. Dus die antwoorden mogen openbaar worden. Dan leggen we dus puzzelstukjes nog eens naast elkaar. En dan... Uh... Mag, mag wat mij betreft nog wel een vraagronde aangeweid worden. Want ik, het is voor mij is er nog te veel onduidelijk. En uh, één ding staat voorop. Uh, er moet in ieder geval duidelijk worden... of de Nederlandse overheid hier gewoon heeft gefaald... zodat we daarin het gevolg wel van kunnen leren. En als er nog een mogelijkheid is om deze ja. manier wel te berechten... dan moet dat ook gebeuren. Oké, okay. we zullen zien hoe het afloopt. Argos blijft het waakzaam als altijd volgen. Hartelijk bedankt en ik wens u een goed weekend. Morgen in de perstribune. Een terugblik op de afgelopen media en sportweek met Govert van Brakel. Je hoort het zondagmiddag tussen 12 en 2. Sportjournalist Henk Spaan vertelt waarom zijn gas harder is dan dat van de buren. Vuilnisman! Kan deze zak ook mee? Schaatscoach Ingrid Paul over bloed, zweet en ijstraantjes. Het is iets wat ik 18 jaar met heel veel plezier heb gedaan. En dat uh, maaien ze uh, zo onder mijn voeten vandaan. Verder voetballer Ate Mos over zijn reis naar India. En een blik op de start van de nieuwe Linda de Mol comedy. Vroeger moest ik je ongeveer van me afslaan. En tegenwoordig doen we dit niet eens één keer per week. Morgen vanaf kwart over twaalf in de perstribune. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ach, wij gaan de straat niet meer op, meneer, maar het is schandalig hoe de voorzieningen voor de mensen die dit land hebben opgebouwd worden uitgekleed. U hoort van mij in het stemhokje. Organiseer je eigen protest tegen dit afbraakbeleid van CDA, VVD en PVV. Op 2 maart in het stemhokje, nu SP.